Christiaan Bonenbakker met het West Journaal. De politie is gisteravond op verschillende plaatsen druk geweest met rellende jongeren die met vuurwerk gooiden. In Den Haag was het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal, daar gold een noodbevel. Er werden brandjes gesticht en er werd een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid waarmee een patiënt werd vervoerd. Vijf agenten raakten gewond, zeker zeven mensen zijn gearresteerd. Ook in Urk, Bunschoten, Roermond en Stijn werd de politie bekogeld met vuurwerk. In Urk werden acht mensen opgepakt, in Roermond twaalf. Op andere plekken in het land was uit voorzorg de politie aanwezig om redden te voorkomen. Ook in Rotterdam, waar het vrijdag uit de hand liep, bleef het deze keer rustig. In de stad Groningen is een trein over een scooter gereden. Die is volgens de politie met opzet door onbekenden op de rails gelegd. Niemand raakte gewond. De politie spreekt van een misselijke grap. Vooral omdat de machinist en collega's het spoor afliepen om te kijken of ze nog iemand aantroffen. De scooter was een deelscooter. Het treinverkeer bij Groningen was ruim een uur gestremd. Er is vaak nog een groot verschil tussen de kassabon en de prijzen op kaartjes in de winkel. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van de consumentenbond. Vooral bij Albert Heijn en Jumbo gaat het vaak fouten in het nadeel van de klant. Alleen bij een Aldi kregen testchoppers een keer een bon waarop alles klopte. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Chinese tennister Peng Shui. Medewerkers van staatsmedia delen berichten waarop ze te zien is op een tennistoernooi in Peking... Eerder werden beelden gedeeld van Peng en haar tenniscoach in een restaurant. Wekenlang werd niets van Peng vernomen nadat ze een voormalige vicepremier had beschuldigd van seksueel misbruik. Het weer. De regen trekt naar het zuidoosten weg. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Wel eens nog een enkele bui mogelijk. Vanochtend is het 10 graden. In de middag wordt het kouder. Morgen is het vrij zonnig en 5 tot 9 graden. Ook de rest van de week is het koud, met vrij veel bewolking en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Gaat het om een vriendendienst en Als je dit niet kopen kan dan Wil ik dat je weet mijn jongen Dat je grap altijd nog komen kan Want ik ken de klappen Lange nachten van de angst en pijn Maar als er ooit eens een probleem is Kom er langs bij mij Al zien we elkaar niet zo vaak Toch zal ik er zijn En als je mij zegt waar Dan sta ik voor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 and lives lift under Punt 9. Zie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 You! It's really bad. Chase. Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day, and you break free, break free. A good hit Like a car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 for free <laughs> Oh, that's what all Gissen in een jongen als jij Nu ben je niks meer en niks minder dan een vreemde van mij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 this feeling trust in you with my secrets now say yeah you won't need me Can't believe it, Tell me what the deal is, believe not that het real is, wait, leave you behind me, let me heal it, Als de ruimte niet is not, do I explain what I feel what the truth got feel. with de time you'll see it, so it's fout fault, de don't mean it, but I don't think that I'm I have love and I want But je zijn you, believe me, as nu do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 I have